De vraag is eenvoudig deze. Moeten we Ruslands oude en heilige hoofdstad zonder strijd opgeven... of moeten we haar verdedigen? Laat mij u zeggen, generaal Benningsen... dat die vraag voor een Rus geen betekenis heeft. Hij is zinloos. De vraag is hoe we Rusland kunnen redden. Is het beter Moskou zonder slag of stoot op te geven... of in een gevecht het risico lopen Moskou en het leger te verliezen? Dat is de vraag waarover ik uw mening zou willen horen... Het spel is nog niet verloren, uw hoogheid. We kunnen onze troepen op de linkerflank versterken... met mannen van de rechterflank. En morgen de Fransen in hun rechterflank aanvallen. Daar ben ik het mee eens. Generaal Rejewski, ik ben het eens met generaal Bennigsen. En jij, dochter Ik ook. Dank u. Niet te moet ik u zeggen... dat ik het niet met de plan van generaal Benningsen eens kan zijn... Troepen verplaatsen onder de neus van de vijand is altijd gevaarlijk. De militaire geschiedenis ondersteunt die opvatting. Kijk maar eens naar Friedland, mijn beste Bennigsen, U moet zich dat herinneren, want u voerde daar het commando... en u had niet veel succes omdat onze troepen te dicht bij de vijand lagen... toen ze gehergroepeerd werden. Als uw hoogheid een beslissing heeft genomen, valt er niets meer te zeggen. Behalve dat Friedland in Pruisen lag... en dat we nu voor de poorten van Moskou staan. Malasha, haar ogen strak op wat er in de kamer gebeurde... Hechten een heel andere betekenis aan de besprekingen. Het leek haar alleen een persoonlijke strijd tussen Opa en Langjas, zoals ze Bennigsen noemde. Het viel haar op dat ze hatelijk werden als ze tegen elkaar spraken, en in haar hart kozen partij voor Opa. Ik hou vol dat we moeten vechten. Wel, heren, ik zie dat ik het ben die de scherven zal moeten opruimen. Ik heb uw opinies gehoord. De meesten van u zijn het niet met me eens. Maar op grond van het gezag, mij verleent door mijn vorst in mijn land, geef ik bevel tot de terugtocht. Nee. En doe niet alsof u van een begrafenis komt, heren. Denk aan het moreel van uw mannen. Malachat, die al lang aan tafel had moeten zijn, klom voorzichtig van de kachel en glipte tussen de benen van de generaals de kamer uit. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht niet dat het zou gebeuren. Uwe hoogheid moet wat gaan rusten. Nee. De Fransen krijgen nog een paardenvlees te eten, net als de Turken. Dat krijgen ze, ik zweer het. Tezelfde tijd reageerde graaf Rostopchin, die gewoonlijk wordt beschouwd als de verantwoordelijke man voor de evacuatie en de brand van Moskou, totaal anders dan Kutuzov. Na de slag bij Borodino was het verlaten en platbranden van Moskou even onvermijdelijk als de terugtocht van het leger tot achter Moskou. Het volk wachtte de vijand onbezorgd af. In zichzelf de kracht voelend om te doen wat zij op dat kritieke ogenblik moest doen. En de vijand was nog niet genaderd, of de rijken lieten hun bezitting in de steek. Terwijl de armen bleven en alles verbrandde en vernielde wat er nog over was. Het is een schande het gevaar te ontlopen. Alleen lafaards verlaten Moskou. Rostopchin gouverneur. Moskou verlaten is eerloos. Rostopzien, gouverneur. Ondanks die pamfletten gingen de mensen weg... zonder zich te bekommeren om de geweldige betekenis van het feit... dat die enorme rijke stad vernietigd zou worden. Want het was zeker dat een stad van houten gebouwen in brand zou worden gestoken als hij verlaten werd. Rostopchin begreep niet wat er gebeurde, maar wilde alleen iets doen dat de mensen zou verbazen, een heldhaftige, vaderlandslievende daad. Hij maakte als een kind een spelletje van een gewichtige en onvermijdelijke gebeurtenis en probeerde met zijn zwakke hand het geweldige getij dat hem meesleurde, nu eens te versnellen en dan weer tegen te houden. Helene Bezukova, die uit Wilna naar Sint-Petersburg was teruggekeerd, bevond zich in een moeilijke positie. In Petersburg had ze de speciale bescherming genoten van een der groten van het keizerrijk. In Wilna had ze een intieme verhouding aangeknoopt met een jonge buitenlandse prins. In Petersburg stonden die twee op hun recht. Je hebt me niet eerlijk behandeld, Delijne. In Wilna liet je me geloven dat je van me hield. Je hebt hier niets over gezegd, over die andere. Hm. Dat is weer echt iets voor een man. ...egoïstisch en breed. Ik had niet anders kunnen verwachten. Een vrouw offert zich op en dit is haar beloning. Nee. Welk recht hebt u, monseigneur... mij rekenschap te vragen van mijn relaties... ...mijn vriendschappen... ...met een man nog wel die meer dan een vader voor mij is geweest? Meer, ja. Dat geloof ik graag. Het kan zijn dat hij gevoelens voor mij koestert... ...die niet uitsluitend vaderlijk zijn. Inderdaad. Maar dat is geen reden om mijn deur voor hem te sluiten. Ik ben geen man die vriendelijkheid met ondankbaarheid vergoedt. Maar, Hélène... Voor mijn intieme gevoelens, monseigneur, geef ik alleen rekenschap aan God en aan mijn geweten. Om hemelsnaam, luister naar me, Hélène. Trouw met me en ik zal je slavin zijn. Maar dat is onmogelijk. Je wilt jezelf niet verlagen? Doe met mij de trouw. Dat is het helemaal niet. Niets staat een huwelijk in de weg. Er zijn voorbeelden genoeg. Napoleon zelf. Ik ben nooit echt de vrouw van mijn man geweest. Ik heb me opgehofferd. Maar de wet. De godsdienst. verbiedt. Waarvoor zijn die uitgevonden? Als ze zoiets niet eens voor elkaar kunnen brengen. Daar heb ik nooit aan gedacht. Ik zal het eens aan de Jesuiten vragen. Een paar dagen later... op een van die verrukkelijke feesten... die Helene in haar landhuis gaf... werd de charmante monsieur de Joubert... een niet meer jonge man... met sneeuwwit haar en schitterende zwarte ogen... een jezuïet in wandelkostuum... aan haar voorgesteld. In de tuin die geïllumineerd was... en op de zachte klanken van muziek... praatte hij lang met haar. Het geeft mij zo'n voldoening, mijn dochter... ...om eens met u te praten. Waarover zullen we het hebben? Over van alles. Over de liefde tot God, Christus, over het heilig hart... ...en over de troost die de enige ware katholieke godsdiensten aanhangers biedt. Nu en in het hiernamaals. U ontroert mij diep, vader Joubert. En u verkeert in moeilijkheden. In grote moeilijkheden. Dat kan ik zien. Dat is waar. U moet mij toestaan u te helpen. Dat zou veel voor mij betekenen. Maar nu niet, niet hier. Omringd door al die anderen en afgeleid door muziek. Ik moet u alleen spreken. Alleen? Ja, en dikwijls daar verlang ik heel erg naar. Ik zal u meenemen naar een van onze katholieke kerken. Voor het altaar zult u de frisse bries van Gods genade voelen. U moet bichten. Dan wordt u toegelaten tot de ware katholieke kerk. Zijne heiligheid zelf zal van uw bekering op de hoogte worden gesteld. Ik zal me graag aan u toevertrouwen, vader. Mijn dochter, u bent natuurlijk een heel mooie vrouw. Oh, dat moet u niet tegen me zeggen, vader. Maar het is waar. En het is ook waar dat u in uw onwetendheid... een eed van trouw hebt afgelegd aan een man... ...die van zijn kant niet geloofde in de religieuze betekenis van het huwelijk... ...en daardoor alleen al heiligschennis bedreven. Heiligschennis, ja. Dat huwelijk miste de dubbele betekenis die het had moeten hebben. Desondanks legt u een bindende gelofte af. En die hebt u gebroken. Wat betekent dat? U bedoelt welke fout u beging door zo te handelen... Een vergeefelijke zonde of een doodzonde? Een doodzonde, waarschijnlijk. Nee, Vergeeflijk. Want uw bedoelingen waren niet zondig. En als u nu weer zou trouwen met het doel kinderen te krijgen, zou uw zonde vergeven kunnen worden. Maar het is de vraag... Nu ik de ware godsdienst heb omhelst, kan ik toch niet gebonden worden door wat een valse godsdienst mij voor mijn bekering oplegde? Juist. U maakt een bewonderenswaardige voortgang, mijn dochter. Laten we elkaar goed begrijpen. Ik moet je zeggen dat de enige manier om recht op mij te krijgen is met mij te trouwen. Trouwen? Maar je man leeft nog. We hebben er niet over trouwen, maar over de jonge prins die je zo vaak ziet. Zo'n huwelijk zou heel eenvoudig en simpel in zijn werk gaan. Dat hebben ze mij verzekerd. Maar al onze vrienden... Ik heb het heel Petersburg al verteld. Ik schaam me nergens voor. En ik ga nog verder. Ik zal hun zeggen dat zowel jij als hij die je mijn prinsje noemt... ...mijn aanzoek hebt gedaan, maar dat ik jullie geen verdriet wil doen. Je bent een wonderbaarlijke vrouw, Helene. Hm. Vanavond heb ik een bal. Daar merk ik wel hoe de mensen over mij denken. En wie mijn vrienden. Zo, dus getrouwde vrouwen kunnen tegenwoordig nog eens trouwen, Hélène. Denk je heus dat je iets nieuws hebt uitgevonden? Niet zo hard alsjeblieft, Maria Dmitrievna. Waarom niet? Zoiets bestaat al lang. Het wordt in alle bordelen gedaan. Oh, daar zie ik je vader, Hélène. Ga hem eens vragen wat hij van je gedrag vindt. Ik zou graag even met je spreken, Hélène. Het is er vader. Ja, ik heb iets gehoord over zekere plannen van je. Nou ja, je weet wat ik moet doen. Mm -hmm. Misschien wel, ja. Mijn beste kind, je weet hoe mijn vaderhart zich erover verhuigt dat je... Nou ja, je hebt al zo veel geleden. Maar raadpleeg alleen je eigen hart. Dat is alles wat ik je kan zeggen. Ik zou graag eens met je praten, Willy Wien. Met genoeg, hè? Je kent mijn situatie, Willy Wien. Mm -hmm. Zeg me zoals je tegen je zuster zou zeggen. Wat moet ik doen? Wie van de twee moet ik kiezen? Ja, als goed vriend van je, Helene, heb ik veel over je toestand nagedacht. Als je met de jonge prins trouwt, verlies je voor altijd de kans om met de op te trouwen. En bovendien neem je het hof tegen je in. Als je de oude man trouwt. Zul je zijn laatste dagen gelukkig maken en uh, als zijn weduwe, well, de prins zou geen mésalliance meer begaan om met je te trouwen. Mm, jij bent een echte vriend, Willy mm, Maar hoe zou je echtgenotenzaak de opnemen? Geeft hij zijn toestemming? Hij houdt van me. Hij zal alles voor me doen. Zelfs van je scheiden. <laughs> Weet je moeder ervan? Ja. Ze zei dat ze zich niet met de gedachte kon verzoenen. Dat ze een priester geraadpleegd had... die haar gezegd had dat hertrouwen... als je echtgenoot nog in leven was, onmogelijk is. Wat heb jij toen gezegd? Ik heb haar gezegd dat ze mijn positie niet begreep. Dat de Heilige Vader het recht heeft dispensatie te verlenen. En dat hij... Neemt u mij niet kwalijk, grafin? Zijne hoogheid wenst u te spreken. Zeg hem... Nee. Ik wil hem niet zien. Ik ben woedend op hem dat hij zijn woord niet gehouden heeft. Nee... Er is vergeving voor iedere zonde, Gravin. Ik wou juist weggaan, Gravin. Heb je me nog iets te vertellen? Alleen dit. Dat ik een brief van mijn echtgenoot in Moskou zal schrijven. Die brief werd naar Pierre's huis gebracht toen hij op het slagveld bij Borodino was. Tegen het eind van de slag zocht Pierre samen met een troep soldaten zijn weg door een ravijn naar Kniatchkovo, bereikte het veldhospitaal en haaste zich bij het zien van al het bloed en bij het horen van het en gekreun, verder, nog steeds tussen die andere soldaten. Het enige waarna hij verlangde was zo gauw mogelijk uit de hel waarin hij geleefd had weg te komen, terug te keren tot het normale leven en rustig in een kamer in zijn eigen bed te slapen. Hij voelde dat hij alleen dan zichzelf en alles wat hij gezien en ervaren had... weer zou kunnen begrijpen. Maar dat normale leven was nergens te vinden. Toen hij een paar kilometer in de richting van Mosjask had voortgelopen... ging Pierre aan de kant van de weg zitten. De schemering was gevallen en het kanongebulde was opgehouden. Dichtbij hem zaten drie soldaten bij een vuurtje. De lekkere geur van gebraden vlees vermengde zich met de geur van rook... En, wie ben jij? Wat zoek je hier? Ik? Eigenlijk uh, ben ik landweerofficier, maar ik zit zonder manschappen. Ik ben sinds gevecht kwijtgeraakt. Zo, zo. Wil je een beetje plak? Wacht, ik lik eerst de lepel even af. Dank je, vriend. Het ziet er eerlijk uit. Maar, uh, waar moet je heen? Naar Mozaisk. Jij bent een, uh, een heer, hè? Ja. Hoe heet je? Piotr Kirillich. Help, Piotr Kirilich, ga maar met ons mee. Wij brengen je wel waar je wezen moet. Toen ze dicht bij Mosjask waren, begonnen de hanen al te kraaien. Pierre liep met de soldaten mee, terwijl hij helemaal vergat dat zijn herberg onder aan de heuvel lag en dat hij er al voorbij was. Excellentie, excellentie, wat is er? We begonnen al te wanhopen. Waarom bent u te voet? Waar gaat u heen, excellentie? Gaat u niet naar de herberg terug? Oh, ja, ja, natuurlijk. Dus je hebt je mensen gevonden. Nou, tot ziens dan, Piotr Kirilich. Het beste, Piotr Kirilich. Goed. De herberg is daar beneden, excellentie. Moet ik ze iets geven? Nee, nee toch maar niet. Goed. Er was in de herberg geen kamer te krijgen. Alles was bezet. Pierre ging naar de binnenplaats... wikkelde zich in een deken... en ging in zijn rijtuig liggen. Nauwelijks had Pierre zijn hoofd op het kussen gelegd... of hij viel in slaap. Maar plotseling... zo duidelijk alsof het werkelijkheid was... hoorde hij kanonvuur... Het ontploffen van projectielen, kreten en gekreun en rook hij bloed en kruid. Ontzet opende hij zijn ogen en tilde zijn hoofd op. Het was doodstil op de binnenplaats. Het was verbeelding, Godzijdank. Dat is angst vreselijk. En hoe schandelijk heb ik er aan toegegeven. Maar zij, zij waren aldoor rustig en kalm tot het einde toe. O, oh. Was ik maar een soldaat, een gewone soldaat, net als zij. Maar hoe kan ik al die overbodige ballast kwijt? Er is een tijd geweest dat ik het gekund had. Ik had bij mijn vader kunnen weglopen die keer. Of ik had kunnen gaan dienen na mijn duel met Doloch. En toen kwam hem een beeld van een plechtige bijeenkomst van de vrijmetselaarslozen voor de geest. Het was in de Engelse club. En iemand die hem lief was, zat aan het eind van de tafel. Ja, dat is hem. Dat is mijn weldoener Jozef Bastejef. Maar hij is gestorven. Ja, hij is dood. Maar dat hij leefde, wist ik niet. Wat spijt het mij dat hij dood is. En wat ben ik blij dat hij weer leeft. Maar toen waren de loge en zijn weldoener ineens niet meer. Er waren alleen gedachten die. ...heel duidelijk in woorden werden uitgedrukt... ...gedachten die een ander uitte... ...of die hij zelf vormgaf. Eenvoud is onderwerping aan de wil van God... ...en die soldaten zijn eenvoudig. Ze praten niet, maar doen. Wanneer een mens de dood vreest... ...kan hij geen overwinnaar zijn... ...van niets en niemand. Maar hij die hem niet vreest... ...bezit alles... Het moeilijkste is alles met elkaar te verenigen. Al die gedachten samen te brengen, dat moeten we doen. Ja, we moeten ze in het gareel brengen, inspannen. Het is tijd om in te spannen. Het is tijd om in te spannen, uw hoogheid. We moeten inspannen, uw hoogheid. De zon schien recht in Pierre's ogen. Hij keek over de vuile binnenplaats waar de soldaten hun paarden bij de pomp water gaven... terwijl Karren de poort uitreden. Excellentie, we moeten gaan... De Fransen staan voor Mozajsk. Het leger trekt weg. De troepen trokken verder, tienduizend gewonden achterlatend. Pierre bood plaats in zijn rijtuig aan een gewonde generaal die hij kende... en reed met hem naar Moskou. Onderweg hoorde hij van Vorst André en van de dood van zijn zwager Anatoli. Op de 30 augustus kwam hij in Moskou terug... en werd onmiddellijk ontboden bij Graaf Rostopchin... Graaf Rostopjeen wil u graag spreken, graaf Pierre. We hebben u overal gezocht. Ik ben bij het leger geweest. Werkelijk? Dat moet een hoogst interessante ervaring zijn geweest. Graaf Rostopjeen wil een belangrijke zaak met u bespreken. Ik ben tot zijn beschikking. Als u dan zo vriendelijk zou willen zijn hier een ogenblik te wachten. Als ze uitgezonden worden en later weer teruggebracht, dan kan het geen kwaad. Ja, maar je ziet toch wat hij schrijft. Ja, maar dat is nodig voor het volk. Zou u me willen zeggen wat dat is? Oh, een uh, nieuw pamflet. De opperbevelhebber is door Mosaïs getrokken... en heeft met zijn troepen een strakke positie ingenomen... waar de vijand hem niet makkelijk zal aanvallen. Hij zegt dat hij Moskou tot de laatste druppel bloed zal verdedigen... en deinst zelfs niet terug voor straatgevechten. Maar de soldaten hebben mij gezegd dat het onmogelijk is in de stad te vechten. Natuurlijk, graagier. Dat zei ik net ook al. Uh, zal ik verder gaan? Graag, ja. Als de tijd komt, zal ik zowel jonge mannen uit de stad... als van het platteland nodig hebben... Een bijl zal nuttig zijn, een jachtspier niet gek... maar een hooivork is nog het best. Een Fransman is niet zwaarder dan een korenschoof. Eén van mijn ogen deed pijn, maar ik ben nu weer beter... en gebruik ze weer allebei. Wat bedoelt hij met één van mijn ogen deed pijn? Rostopchin had een stroontje op zijn ogen... en vond het heel vervelend als de mensen vroegen wat er aan de hand was. Tussen twee hakjes, Chef Pierre... we hoorden dat u moeilijkheden had in uw familie. Dat uh, Gravin, Helene, uw vrouw... Ik weet van niets... Wat hebt u dan gehoord? De mensen verzinnen vaak zoveel. Ik zeg alleen wat ik gehoord heb. Maar wat hebt u dan gehoord? Ze zeggen dat uw vrouw van plan is om naar het buitenland te gaan. Dat zal wel onzin zijn. Dat is best mogelijk. Vertel eens wie is die kleine oude man in die blauwe overjas? Oh, een winkelier. Nee, nee hij heeft een eethuis, Weressjechin. Hebt u van dat verraad gehoord, dat met die proclamatie van Napoleon? Hij ziet er helemaal niet uit als een verrader. Nee, dat is de vader. Graaf Rostopchin kreeg een tip en won inlichtingen in... ...die tenslotte leidden naar een halfontwikkelde ambachtsman, weer het genaamd. Die beweerde dat hij het ding zelf geschreven had. De graaf woedde het natuurlijk. Het was ook brutaal van die man. Hij moet het van de postmeester gekregen hebben, van Klutjerov. Graaf Rostopchin wilde zeker dat hij zei dat het van de postmeester kwam. Helemaal niet, graaf Pierre. De postmeester had al genoeg op zijn geweten en daarom werd hij verbannen. De kwestie is dat graaf Rostopchin eenvoudig erg geprikkeld was. Hij liet de vader komen, maar de zoon bleef bij zijn verhaal. Hij moest voor het gerecht komen en werd tot dwangarbeid veroordeeld, geloof ik. Nu is de vader hier om een goed woordje voor hem te doen. Maar het is een deug niet. De vader houdt er een eethuis op na bij de Steenebrug, Maar we mogen zijn excellentie niet laten wachten. Graaf Pierre... Hoe maakt onze grote het? Dat ben ik echt niet. We hebben allemaal gehoord van uw dapperheid op het slachtveld. Maar daar gaat het nu niet om. U wilde mij spreken? Ja, even van man tot man, mijn beste. Bent u vrijmetselaar? Ik ben goed ingelicht, hoor. Ik weet dat er vrijmetselaars en vrijmetselaars zijn. Ik hoop dat u niet van dat soort bent... ...dat onder het voorwensel de mensheid te redden... ...Rusland wil verdientigen. Ik ben inderdaad vrij metselaar, graaf Juist. U weet zeker wel dat Speranski en Magnitski gedeporteerd zijn. Dat het Klutscheref net zo vergaan is, en met hem vele anderen... die onder het motief dat ze de tempel van Salomo opbouwen... geprobeerd hebben de tempel van hun vaderland af te breken. Ik had de postmeester Klutscheref niet verbannen als hij onschuldig was geweest. Nu is het mij ter oor gekomen dat u hem uw rijtuig hebt geleend... en dat u papieren van hem hebt aangenomen om veilig te bewaren. Ik mag u graag en ik wens u geen kwaad toe. U bent maar half zo oud als ik. En als ik u nu eens een vaderlijke raad mag geven... ...verbreek alle betrekkingen met Manels als Kloetje... ...en verga je zo gauw mogelijk vandaan. Maar wat heeft hij dan gedaan? Dat is voor mij en weet en het is niet aan u dat te vragen. Als hij ervan beschuldigd wordt Napoleons proclamatie te hebben laten circuleren... Dat is nooit bewezen. En Weretsjagin... Daar heb je Weret Weretsjagin is een overloper en een verrader... ...die gestraft zal worden zoals hij verdient. Maar ik heb u hier niet laten komen om over mijn tactiek te discussiëren... ...maar om u een goede raad te geven. Of als u dat wilt, een bevel. Verlaat de stad en verbreek alle contact met Manans Kruitscharev. We staan aan de vooravond van een openlijke ramp... En ik heb geen tijd om beleefd te zijn, beste kerel. Ik heb te veel aan mijn hoofd. Wat doet u eigenlijk op het ogenblik, persoonlijk? Niets. Onthoud dan mijn vriendschappelijke raad, beste kerel. Maak dat u zo gauw mogelijk wegkomt. Tussen uh, twee hakjes... is het waar dat uw vrouw in de klauwen van de Jezuiten is gevallen? Toen ik rostop kamer verliet... was ik bozer dan ik ooit in mijn leven geweest was. Eenmaal thuis en alleen opende en las ik de brief van mijn vrouw. Die onderwerping aan God... ...lijden is noodzakelijk. Dus mijn vrouw gaat trouwen. Ik moet vergeten en begrijpen. En slapen. Slapen. Vanaf dat ogenblik tot en met de verwoesting van Moskou... ...zag niemand van bezoekers huishouden Pierre terug of wist waar hij was... De Rostovs bleven tot de 1e september in Moskou. Dat was tot de avond voor de Franse intocht in de stad. Ik kan niet eten, ik, ik kan niet slapen. Ik, ik kan er alleen maar aan denken dat mijn beide zoons aan het front zijn. Dat ze allebei gedood kunnen worden. En jij valt me lastig over huishoudelijke zaken. Ik zorg wel voor het inpakken, tante. Goed, goed, Sonja. Je hebt toch niets anders te doen. Iemand moet het toch doen. Ik vind jullie allemaal onuitsprekelijk vervelend. Jij, Ilja, mijn man Ik had... heb gedaan wat ik kon. Ik heb ervoor gezorgd dat Petje overgeplaatst werd, zodat hij hier dicht bij je En hij doet niets anders dan achter Natasja aanlopen. Het lijkt wel of hij verliefd op haar is. Belachelijk. Terwijl ik zijn moeder hem nauwelijks zie. En Nicolai, hebt u weer iets van hem gehoord? Nee. Het was natuurlijk voorbeschikt dat Nikolai Maya Bolkonskaya moest ontmoeten en redden. Ik heb nooit veel sympathie gehad voor haar broersverloving met Natasja. Maar het zou prachtig zijn als Nicolai met Maria trouwde. Neem me niet kwalijk tante, maar ik moet op het inpakken letten. Zoals ik al zei, iemand moet het doen en Sonja is buitengewoon praktisch. Ah. Ik begrijp trouwens niet waarom er verder nog niets voor elkaar is. Ik rijd de hele tijd rond, luister naar alle geruchten, geef bevelen. Maar de wagens komen niet, alles schijnt in de war te zijn. Waarom is Sonja zo neerslachtig, Petje? Nou, wat denk jij? Ik weet het niet, ze heeft genoeg te doen. Ze maakt zichzelf drukker dan nodig is. Dat klinkt niet aardig. Maar het is waar. Ik denk dat het die brief van Nikolai was. Van Maria Bolkonska, ja? ja? dat is het. Mama zegt al door hoe goed het zou zijn als Nikolai met haar trouwde. Nou, je kunt je voorstellen dat Sonja dat niet prettig vindt. Het spijt me voor haar. Ik zou me eigenlijk ellendig moeten voelen... met die Fransen voor de poorten van Moskou. Maar dat doe ik niet. Ik ben haast vrolijk. Net als ik. Ja, net als jij, Petja. We hebben geen reden om te lachen, maar we zijn nou eenmaal vrolijk van aard. Dus alles wat er gebeurt maakt ons aan het lachen. Mama's angst en papa's bedrijvigheid met niets. <laughs> Bovendien, Petja, voel ik me weer goed. Ik ben echt blij. Ja, een bid me, hè? Ja. Want ik heb het nodig om aan beter te worden. Daarom volg ik je als een hond. Ik kan dat sombere gezicht van mama niet verdragen. En Sonja, die aan niets anders denkt dan aan pakken. En straks zal er gevochten worden. Dat is ook opwindend Vechten. En iedereen die op het allerlaatst nog weg wil. Iets enorms. We zijn jong, Petja. We zijn jong. Het is geweldig. Zoals een misdadiger die naar het schavot geleid wordt, weet dat hij straks moet sterven, maar toch nog om zich heen ziet en de muts op zijn hoofd recht zet, zo zette Moskou zijn gewone leven voort, hoewel het wist dat het ogenblik van zijn verwoesting nabij was. Op de 31 augustus stond alles in het huis van de Rostofs op zijn kop. Al het meubilair werd naar buiten gedragen, spiegels en schilderijen waren van de muren gehaald. Er stonden kisten in de kamers en hooi, pakpapier en touw lag over de vloer verspreid. Natasja zat in haar kamer, strak naar de vloer starend, met de oude baljapon die ze op haar eerste bal had gedragen in haar handen. Ik schaam me dat ik niets doe, terwijl iedereen zo druk is. Ik wil wel iets doen, maar mijn hart is er niet bij. Ik kan nu eenmaal niets doen als ik niet met hart en ziel is. Kijk naar Sonja. Geef jurk en linten weg aan de meiden. Ik mag niet stilzitten terwijl de gewonden door de straten gaan. Neem me niet kwalijk, maar sommige gewonden kunnen toch beter in zo'n huis als het onze. De familie staat op het punt te vertrekken. Ja, ja natuurlijk, mevrouw. Vraag de officieren maar. Wacht, ik doe het wel. Mogen uw gewonden in ons huis blijven? Nou ja, waarom niet, mijn mozeit. Het mag, papa. Het mag. Maar uw papa moet het wel weten, mademoiselle Natasha. Ah, wat geeft het nou? Ze kunnen de helft van ons huis krijgen. U haalt altijd zoveel aan. We moeten permissie vragen. Goed, dan vraag ik het wel. Mama! Mama, slaapt u? Wat is er? Lieve man. Oh, het spijt me. Ik, ik, ik zal het nooit meer doen. Maar die gewonden hier, officieren. Ze hebben niets om naartoe te gaan. Mogen ze hier in ons huis blijven? Wat voor officieren? Ik begrijp niet. Ik wist wel dat u het begrijpen zou, mama. Ik zal het ze wel zeggen. Daar is je vader. Vraag het hem maar. Wat gebeurt hier? Wat? We, we zijn hier al veel te lang gebleven. Vindt u het goed, papa? Ik heb een paar van die gewonden in huis gevraagd. Ja, ja natuurlijk. Daar gaat het nu niet om. Kom er alsjeblieft niet met kleinigheden aanzetten. De club is al gesloten. De politie gaat weg. Help liever inpakken. Morgen moeten we allemaal weg. Weg. Groot nieuws, mama. Ja, Petja, wat is er nu weer? De mensen krijgen wapens in het Kremlin. Iedereen moet morgen gewapend naar de drie heuvels. Er zal daar enorm gevochten worden. Verschrikkelijk. Ja, je moet me meteen wegbrengen. Vanavond nog. Uh, Petja moet met ons mee. Hij moet ons beschermen. Oh, ik ga dood van angst dat we vanavond niet weggaan. Ik, ik ben bang voor alles. Ach, kom, mama. Ja, het is zo. Er zijn dronkaarts op straat. Madame Jos heeft het me verteld. Ze breken de drankwinkels open. Oh, en er moet nog zoveel gepakt. Worden. Wacht even, Sonja. We moeten alles in deze drie kisten zien te krijgen. Dat hebben we geprobeerd, mademoiselle. Het, het gaat niet. Ach, wacht nou eens even. Haal al die dingen eruit. De schalen kunnen tussen de kleden in. Het is al een wonder als we de kleden erin krijgen. Een zin. Die boerderd Kiev, die, die hebben we niet nodig. Dan kunnen die zakjes erin. Laat nou maar Natasja, alsjeblieft. We krijgen het er heus van allebei in. Klinkt het niet op, Sonja. Het is gewoon het beste van overpakken. Nee, zo is niet genoeg, Natasja. Misschien heb je gelijk van Natuurlijk Tuurlijk heb ik gelijk. Help me nou maar. Zo. Nou, op die deksel drukken. Nee, nee, hou die boven eruit. Nee, drukken. Hard. Zo. Wat heb ik je gezegd? Ja, mevrouw, wat is er? Nog een gewonde man, waar een officier... Ze geloven niet dat ze hem leven thuis krijgen. Hij is er erg aan toe. Arme kerel. Hij is er zelfs te erg aan toe om hem boven te brengen. Het is ruimte genoeg hier. Leg hem maar in de kamer van mevrouw Schoss. Goed, mademoiselle. Die gewonde man was vorst André Bolkonsky. Moskou's laatste uur had geslagen. Het was een heldere herfstdag. Een zondag. De kerkklokken luiden overal voor de dienst, net als op andere zondagen... Niemand scheen nog te beseffen wat de stad wachtte. Toen hij die morgen van de 1e september wakker werd, verliet graaf Ilya Rostov zachtjes zijn slaapkamer om de graffinie te wekken en ging naar buiten op de veranda van zijn huis in zijn zijden kamerjas. Op de binnenplaats stonden de karren, de lading met touwen vastgeschort. De rijtuigen waren klaar. De major Domo Vasilic stond te praten met een bleke jonge officier die zijn arm in verband had. Wel, Vasilits, is alles klaar? We kunnen dadelijk inspannen, uw excellentie. Goed zo. Zodra mevrouw wakker wordt, gaan we weg als God wil. En deze officier? Blijft u hier in huis? Graaf Rostov, wees zo goed. Laat me in een hoekje van een van uw wagens kruipen. Ik heb niets bij me, maar het zou heel goed gaan op een van uw wagens. En er zijn nog een paar andere kameraden. Ja, ja, uitstekend. Het is me groot genoegen. Vasilits, wil je ervoor zorgen? Maak een paar van de wagens leeg. Maar, excellentie, als we dat doen... Wat zou dat? Doe wat noodzakelijk is. Ik ben u dankbaarder dan ik kan zeggen, graaf. Oh, het is niets, niets. Wat wilt u met de schilderijen, excellentie? Oh, laat die schilderijen maar. En was hier iets? Geen gewonde die vijf mee te rijden, mag geweigerd worden. Goed begrepen? Maar, excellentie, als de grafin dit hoort... Ik regel het wel met mijn vrouw. Laat dat maar aan mij hoor. Is dat allemaal, beste Ilja? Wat, uh, wat is wat? Ik hoor dat de bagage weer afgeladen wordt. De koffer van madame Jos is van een van de wagens gehaald. De zomerkleren van de meisjes blijven ik, achter. Uh, ik, ik heb bevel wel gegeven ruimte te maken voor een paar gewonden, lieve. Gewonden? Kijk, ja, uh, ik had het je al eerder willen zeggen, lieve. Een officier vroeg me om ruimte te maken voor een paar gewonden. Ja, maar... Onze spullen kunnen we hier vervangen worden. Maar bedenk eens wat achterblijven betekent voor gewonden. Ze hebben het me daarnet op de binnenplaats gevraagd. Er zijn officieren bij. Nee, nee, ik vind echt dat we de wagens weer moeten afladen. Tenslotte, waarom zouden we zo'n haast maken? Luister nou eens goed, Ilya. Je hebt het zo aangelegd dat we geen cent voor het huis krijgen. En nu wil je al onze... al de bezittingen van de kinderen weggooien. Oh, maar lieve... Je luister... hebt zelf gezegd dat we wel voor honderdduizend waarde in huis hebben. Ik voel er niets voor, Ilya. De regering moet voor de gewonden zorgen, dat weten ze best. Kijk naar de mensen hier tegenover. Ze hebben het huis al twee dagen geleden ontruimd. Zo doen andere mensen ja, maar dat. maar ik kom toch niet... Goed. Doe dan maar wat je wilt. Alleen wij zijn zo gek. Maar als je geen medelijden met mij hebt... en dat verwacht ik niet... heb het dan tenminste met de kinderen. de kinderen? Ik... ik... Waar weet u zich zo over op, papa? Niets. Het gaat je niet aan. Maar ik heb alles gehoord. Waarom heeft u er bezwaar tegen mama? Doe wat je vader zegt, Natasja. Bemoei je met je eigen zaken. Oh, best... Papa, huh? kijk eens, daar op straat. Wat is er nou? Daar komt Berk om ons om te zoeken. Oh, Dan gaan we naar beneden. Vooruit, Natasja. Sonja, lieve Natasja, ik kus je hand. En hoe is het met de gezondheid van onze lieve mama? Gezondheid? Op zo'n ogenblik? Kom, werk. vertel ons liever wat nieuws. Het trekt het leger terug of zal er weer gevochten worden? God alleen kan over het lot van ons vaderland beslissen... Het leger is vol geestdrift, de generaals vergaderen. Maar wat hebben ze besloten? Niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar ik kan u zeggen, graafpapa, de heldenmoed van het Russische leger. Er zijn geen woorden genoeg voor. Ik zeg u, ik zeg u openhartig dat wij, de commandanten in plaats van de mannen te moeten aanvuren, ze nauwelijks in bedwang konden houden. Generaal Barclay de Tolly, mijn generaal, waagde overal aan het hoofd van zijn troepen zijn leven. Ons korps lag op een heuvel, kunt u zich voorstellen? Vertel. O, de heldenmoed van de Russische soldaten kan niet genoeg geprezen worden, Natasja. Rusland is niet in Moskou. Het leeft in de harten van zijn zonen. Is het niet, graaf, papa? Ah, Berk, ik ben blij je te zien. En hoe gaat het met uw gezondheid, mama? Mijn gezondheid? Alsof iemand er iets om zou geven op dit ogenblik. Het zijn moeilijke en droevige tijden voor iedere Rus, mama. Hm. Maar u moet niet zo bezorgd kijken. U heeft nog alle tijd om weg te komen. Dank je? Ik begrijp niet waar de bedienden uithangen, Ilja. Er is nog niets klaar. Er moet toch werkelijk iets gedaan worden? Ik wou u een grote gunst vragen, papa. Wat dan? Ik reed zojuist langs een huis... toen de rentmeester die je ken naar buiten kwam hollen... en me vroeg of ik niet iets zou willen kopen. Kopen? Op dit ogenblik? Nou, ik ging naar binnen, uit nieuwsgierigheid. En daar stond een kleine chiffonnière en een kaptafel. Maar wat heeft dat te maken? Ja, u weet hoe graag mijn lieve Vera altijd een chiffonnière heeft willen hebben... We hadden nog een heel dispuut over. En deze is heel mooi. Er is een geheim laadje in. Oh, ik zou er zo graag verrassen. En er staan zoveel karren op uw binnenplaats. Ach, neem er eentje. Ik zal er goed voor betalen. Vraag het, mijn vrouw, maar ik geef hier geen orders. Natuurlijk, als het bezwaarlijk is. Het is alleen maar voor mijn lieve Vera. Ach, loop naar de duivel. Loop allemaal naar de duivel. Mijn hoofd, oh, mijn hoofd. Oh, mijn beste Berk. Ik weet het, mama. Ik weet het. Het zijn moeilijke tijden. Ik begrijp het heel goed. Natasja, waar gaat het allemaal over? Zeker omdat papa alle wagens aan de gewonden wil afstaan. afschuwelijk, verachtelijk. Ik, ik, ik, ik heb er geen woorden voor. We zijn we net als de vijanden dat we, dat we ons zo gedragen? Ik ga meteen naar mama toe. Wat nou weer, Natasja? Kun je niet zien dat Berk en ik het druk hebben? Het is afschuwelijk, mama. Ik... Ik kan niet geloven dat u zoiets bevolen hebt. Wat heb je toch? Wat daar op de binnenplaats gebeurt. Ze worden gewoon achtergelaten. Wie bedoel je met ze? De gewonden! Het kan niet, mama. Het is monsterachtig. Tasha! Ja, ik weet wel dat ik niet zo tegen u moet praten. Vergeef, mama, liefste. Maar wat geeft het wat we meenemen? Dat geeft meer dan je denkt, Natasha. Komt u eens bij het raam staan en kijk zelf wat er gebeurt. Dat kunnen we toch niet toestaan? Goed. Goed. Maar ik zie geen reden waarom... Ik weet zeker dat je gelijk hebt, lieve. Als je mij maar niet de schuld geeft, doe dan maar wat je wilt. Ik wil nergens tussenkomen. Vergeef me, mama. Alsjeblieft. Sta op, Natasja. Mijn beste Ilja, zeg jij dan maar wat je het beste lijkt. Je weet dat ik nooit iets van zulke dingen begrijp. De keukens leren de kip. De jeugd geeft de ouderdom een lesje. Papa, mama, mag ik ervoor zorgen? Alleen de dingen die we werkelijk nodig hebben, kunnen we meenemen. Nee, Vasilijs, niet verder inladen. Die wagens zijn nodig voor de gewonden. Het was uw moeders bevel, mademoiselle Natasha. Ze is van gedachten veranderd. Maar uw vader, de graaf... Doe wat mijn dochter zegt, Vasilijs. Zoals u wenst. Excellent. We breng de bagage naar de bergruimte. We zullen alle wagens nodig hebben voor de gewonden. Het hele gezin, als om goed te maken dat ze het niet eerder gedaan hadden... Ging vlijtig aan het werk om de gewonden in de wagens te leggen. Zo, dat lijkt er meer op. Dat hadden we eerder moeten doen. Verscheidene gewonden vonden het niet nodig de wagens te lossen. Maar toen het afladen eenmaal begonnen was... ...kon het niet meer tegengehouden worden. Eerst moesten de kisten mee en de mannen achterblijven... ...en nu moeten de mannen mee en de kisten achterblijven. Nou, vooruit. Harder werken, minder praten. Het deed er niet meer toe of de helft moest worden achtergelaten of alles... Kisten vol aardewerk, brons, schilderijen en spiegels, die de vorige avond zo keurig ingepakt waren, lagen overal op de binnenplaat verspreid. En nog zochten en vonden ze mogelijkheden om het een of ander af te laden en nog meer wagens voor de gewonden vrij te maken. Je hoeft niet alles af te laden. We kunnen er wat bovenop gaan zitten. Nog vier man hierop. Ze kunnen mijn wagentje wel krijgen. Dat is geweldig van je, Vasilic. Wat moet er anders van hen worden, mademoiselle? Je hebt gelijk, Vasilic. Ze kunnen mijn gouden wagentje ook krijgen. Hun jasje kan bij mij in het rijtuig komen. Oh lieve mama. We moeten allemaal ons best doen om te helpen. Uh, waar kunnen we dit dan vastmaken? We moeten toch wel één kaar houden. Wat zit er in die wagen? De boeken van de graaf, mademoiselle. Laat die maar, niet nodig. Er is geen plaats meer voor Petja. Die kan op de box zitten. Dat kan toch, hè, Petja? Dat denk ik wel. En waar is Sonja nu gebleven? Die is bezig de dingen weer weg te zetten en ...op te maken. ik Zo praktisch was als zij. We kunnen niet allemaal zo praktisch zijn als Sonja... ...maar je zou het kunnen proberen, Natasja. Voor twee uur middags stonden de vier rijtuigen van de Rostovs... ...volgepakt en ingespannen bij de voordeur. Eén voor één waren de wagens met gewonden de binnenplaats afgereden. De koets waarin voorspolkonski lag... ...trok Sonja's aandacht toen hij de poort uitreed. Van wie is die koets? Weet jij dat? Weet u dat niet, mademoiselle Sonja? Nee, daar ligt de gewonde vorst in, mademoiselle. Hij heeft de nacht in ons huis doorgebracht en nu gaat hij met ons mee. De vorst? Welke vorst? De vroegere verloofde van mademoiselle Natasha. Vorst André Bokonski. André? Tante! Tante! Wat is er zo? Ja, kunnen we vertrekken? Het is Vorst André, tante. André, wat bedoel je? Nou, hij is hier. Ze zeggen dat hij dodelijk gewond is. Hij gaat met ons mee. Goeie hemel. Maar Natascha, als zij dat hoort. Het zou vreselijk voor haar zijn. Hij had tactvoller moeten zijn. Ja. Maar Natasja weet het nog niet. Is die stervende? Ja. Gods zijn ondergrondelijk. Daar is Natasja. Wel, mama? Alles klaar? Wat hebben jullie? Uh, niets. <laughs> niets als alles klaar is kunnen we gaan. Oh, lieve Natasja. Er is iets gebeurd. Wat is er? Nee, uh, niets. Niets. Het is iets onaangenaams voor mij, dat voel ik. Zeg het, Sonja. Nee, niets. Heus niet. Vooruit nu, vooruit. Laten we gaan. We hebben geen tijd meer te verliezen. Mevrouw en Wasiewicz blijven hier in Moskou. Zij kunnen wel voor zichzelf zorgen. Dat hoop ik. En heb jij de wapens voor de bedienden die met ons meegaan, Petja? Ja, papa. Degens en dolken. Goed, dan kunnen we nu gaan. Alles zit natuurlijk op de verkeerde plaats. We kunnen vast niets terugvinden. Stap nou in, liefste. Stap in. Je weet dat ik zo niet kan zitten. Mijn kussens moeten anders geschikt oh, worden. Die bediende ook. Geen enkele methode. Jefim, Reden. Die godsnaam. Vooruit. Hoor je me niet? Zelden had Natasja zich zo vrolijk gevoeld als nu ze daarnaast de gravin in het rijtuig zat... en naar de langzaam vervagende muren van het in de steek gelaten Moskou keek. Zo nu en dan leunde ze uit het raampje en keek achterom... en dan weer vooruit naar de lange kolonnes gewonden. Bijna aan het hoofd daarvan kon ze de opengeslagen kap zien van vorst André's koets. Ze wist niet wie erin zat. Maar iedere keer dat ze naar de stoet keek, zochten haar ogen die koets. Kijk mama, kijk Sonja, Hé is het. Wie? Wie dan? Ik weet het zeker. Het is Pierre Bezoekhoff, daar onder die poort. Naast die oude man in die duffelse jas, een soort koetsier. Ach, onzin. Maar ik zweer u dat hij het is. Het moet hem zijn. Stop, Jeffien, stop. Ik kan hier niet stoppen, mademoiselle. Onmogelijk. Natuurlijk niet. Doe niet zo gek, Natasha. met al die wagens en rijtuigen. We zouden de weg versperren. Ze zouden ons uitschelden. Pierre! Ga bezoek op! Hier! Kom hier! Natasha, Zie je wel? We herkennen je. Wat doe je hier? Waarom zie je er zo uit? Wat is er met je gebeurd? Niets. Helemaal niets. Oh, het is heerlijk u allemaal veilig te zien vertrekken. Natasha, je ziet er stralend uit. Ik ben gelukkig. Maar blijf jij in Moskou? Ja, ik blijf. Vaarwel allemaal. Was ik maar een man, dan zou ik zeker blijven. Laat niet zo'n onzin, Natasja. Heus, het is geweldig van je. Als mama het goed vond, dan bleef het nu nog. We hoorden dat je had meegevochten. Ja, en morgen zal er weer een slag zijn. Maar wat is er toch met je? Je bent helemaal jezelf niet. Vraag me niets. Ik, ik weet het zelf niet. Maar morgen dan... Vaarwel allemaal. Vaarwel. Het is een vreselijke tijd. Toen Pierre de Rostovs op hun vlucht uit Moskou ontmoette... had hij twee dagen in het huis van zijn overleden weldoener Jozef Bazejev gewoond. Zo gebeurde het allemaal. Na het onderhoud met graaf Rostopchin en de brief van zijn vrouw... ...was Pierre plotseling overstelpt door een gevoel van verwarring en wanhoop. Het leek dat er een einde aan alles gekomen was... ...dat niemand gelijk of ongelijk had... ...en dat de toekomst niets meer inhield. Zijn bedienden kwamen om orders. Hij kon er geen geven. Excellentie. De meneer die de brief van de gravin heeft gebracht, zou u graag spreken. Ik kan niemand ontvangen. Maar excellentie, hij zegt dat hij antwoord wil hebben. Later, later, ik, ik, ik weet het niet. Ik kan niet zeggen... Oh, laat me met rust. Meester, er is nog iemand die u wil spreken. Val de meester nu niet lastig. Hij wil niemand zien. Maar hij komt helemaal van de patriarche vijver. Wat zou zij naar excellentie te maken willen hebben met iemand uit die buurt? Oh, wacht eens, wie is het? Een boodschapper van de weduwe Bastejef, edele heer. Ze laat vragen of u wil zorgen voor de boeken en de papieren van haar man, want zij vertrekt naar het platteland. Wat zal ik haar zeggen, edele heer? Ik, ik weet het niet. Wacht, zeg dat ik dadelijk kom. Ja, zeg maar dat ik zo kom. Ja, uwe edele. En de boodschappen van de gravin, excellentie. Zeg maar dat ik zal schrijven. Goed, excellentie. Ja, Bastillef. Daar kan ik mezelf zijn. Als ik maar even de tijd heb om na te denken, dan zal alles veel duidelijker zijn. Er is niemand. Ik neem de achtertrap en zal zo weg zien te komen. Alles is toch in de war. Niemand zal naar me omkijken. De bedienden kunnen alles nemen wat ik heb als ik maar weg kan komen. Meneer? Ik ben graaf Bezoekhoff. Madame Basdejev heeft naar mij gevraagd. Natuurlijk. Excellentie. Vergeef me, ik herkende u niet meteen. Is Madame Basdejev thuis? Ze is naar het land gegaan.